Gestart. Clemens Peters met het NOS-journaal. De man die gisteren de ruiten insloeg van een kosher-restaurant in Amsterdam. is een Palestijn van 29. Hij heeft tegenover de politie verklaard. dat hij geen antisemitische motieven had. Het zou een wanhoopsdaad zijn geweest. om de situatie van de Palestijnen aan te kaarten. Volgens zijn advocaat heeft de man niets tegen Joden. en vindt hij het juist fijn in Nederland. omdat de verschillende geloven hier naast elkaar kunnen bestaan. Het Poolse parlement heeft twee wetten aangenomen die de politiek meer invloed geven op de rechterlijke macht. De oppositie noemt het een bedreiging voor de onafhankelijke rechtspraak. Een van de wetten geeft de president meer invloed op de keuze voor nieuwe rechters in het Hoge Rechtshof. De Poolse Senaat en president Duda moeten die wetten nog goedkeuren, maar dat lijkt een formaliteit. Het lukt de PVV niet om volgend jaar in 60 gemeenten mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. PVV-leider Wilders zei dat bij de presentatie van de kandidaten in de stad Utrecht. Het is volgens Wilders moeilijk om voor 60 gemeenten goede kandidaten te vinden. De PVV-leider zei dat hij in Utrecht het Marokkanenprobleem en het islamprobleem wil aanpakken. De PVV zit nu alleen in Den Haag en Almere in de gemeenteraad. Komende weken maakt Wilders bekend in welke gemeente de PVV volgend jaar nog meer meedoet. Door het slechte weer van vanochtend zijn er op Schiphol nog steeds vertragingen. En die kunnen oplopen tot een uur. Vooral binnenkomende vliegtuigen hadden last van de wind, de regen en het slechte zicht. En daardoor ontstond ook vertraging bij vertrekkende vluchten. En ook vanavond zijn er nog vertragingen, zegt Schiphol. Het weer. Winterse buien met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Vannacht is het land inmaarts dicht bij het vriespunt en is de kans op gladheid. Ook morgen winterse buien. In het zuidwesten blijft het droog. En het wordt 3 tot 5 graden. Zondag langere tijd sneeuw en later regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad nu veel verdraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Eembrugge en Hoevelaken, 7 kilometer. Vertraging is daar een half uur door een vrachtwagen met pech. De rijstrook is dicht. Op de A7 Zaandam-Den-Oever rijdt het langzaam tussen Knoopend Zaandam en Wochnum 28 kilometer in totaal en dat heeft te maken met winterse weersomstandigheden. Er komt daar een flinke bui over. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Hagestein en Knoopend Rijnsweer. kwartier verdraging. Daar is een ongeluk gebeurd.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 ZFM Dit is Kerst met ZFM Met men nu Zandvoort draait door Luisteraars, welkom terug in onze gezellige studio. We zitten helemaal in kerstsfeer. N nou, de studio wel. Ja. Dus, wij niet? Ja, nou, ik, ik, no ik, ik ben nog niet zover. ver. Je bent nee. nog niet zover. ver. Jongen, ik zit nog aan de pepernoten van de Klas. Nee. Ja, dat klopt. Dus nee, ik ben nog niet in de kerst. Komt wel, komt ja, wel. wel. Ja hoor, komt, komt wel. wel. Hij gaat steeds meer kerstliedjes draaien, heb ik gehoord. <lacht> zit, ja, ja. ja zeker. Van wie? Uh, dat weet ik niet. Nee, dat idee had ik al. ja. <lacht> Maar wat gaan we wel doen? Vandaag? Ja, nou, wat we wel gaan doen in de tweede uur. Ja, dat is natuurlijk het recept van de dag: hè. een stampot. Ik hoop dat ik er allemaal uit kan komen, want het is een hele grote weer. <laughs> het, het weer voor het komend weekend. En de verzoekplaats van de week. Ja, en lekkere muziek. Uitgezocht uh, door onze technicus. En die staat nu uh, daar, uh, met zijn handen in zijn zak, staat hij daar. En. Uh, Komt de kleine secret er ook nog bij? Ja, die komt ook nog. Ja? Nee. ja maar die zit achter die kerstboom daar. Oh, ik wou zeggen, ik had er nog niet gezien. Nee, die komt oh, achter okay. de kerstboom. Ik heb wel die kerstboom zien bewegen, dus misschien uh -oh. gaat ze wel om straks. Zo gaan ze met ballen gooien, joh? Ja, nou, dat zou best kunnen. Oh, uh oh. Ja, nou, we gaan er weer een ja, gezellig. We gaan we gauw beginnen maken. dan, kan ze ook snel weer naar huis? Zo, is En we zouden uh, het tweede uur uh, weer beginnen, nog steeds met uh, Think van Rita Franklin en de Blues Brothers. blijft leuk. Ja. Ja, toch? Ja, precies. Ja. Nou, de Blues Brothers blijft ook een oh. leuke film eigenlijk. Ja, Blues Brothers één wel. Twee vond ik niet zo... Nee? Dat oh, nee. erg leuk. Ik nee. vond het... Uh... Nee. Nou, twee heb ik gewoon niet gezien. De eerste heb ik gezien. Dat, uh... um, zat in de eerste Rita Franklin of niet? Ja, in de eerste zat Rita ja, Franklin. Ja, dat was de En uh, Jim Bellucci. John, nee, John Bellucci. Ja. En in de tweede zat uh, die uh, Grub die Fred Flintstone speelde op een gegeven moment. Oh, die dikke. Juist, um, die. Ja hij is op zich een goede acteur, hoor, maar het is geen Belucci. Nee. Spijt me. Nee. Zo heet hij ook niet. Nee, <laughs> absoluut niet. Nee. Gaan we daar de hand zitten doen? Nee, sorry oh, oké. Okay. Ja, ja, sorry. Maar ik, 14 december, dan wil ik de mensen die worden uitgenodigd om naar de extra raadvergadering over het rapport Integris. Dat is vastgesteld voor donderdag 14 december aanstaande. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het raadshuis. Aanvang is om acht uur en de entree is gratis. En de ingang is via het bordes op de raadhuisplein. Wij vroegen ons gisteren af wat integris was. Maar dat is waarschijnlijk heb dat iets met die toren te maken. Ja, en jij... waarschijnlijk de, in de integriteit van de wethouders. Van, van, van ja, hoe heette die man ook weer? Ja. Die. <lacht> nee, dat eh, volgens mij was... Dat, ik heb het gisteren geprobeerd te vinden, maar... We konden het niet echt vinden wat het is. Maar volgens nee. mij is dat de uh, integrist. Dat is volgens mij de, uh, degene die dat onderzocht hebben. Nou, als ze Nick toch vinden in zijn vacuumpakje. en ze tussen zijn kanaal voor uh, <lacht> de vijver op plein. <lacht> dan kunnen we het direct even vragen voor die ja. Gaan dag. we doen. Ja. Ja, gaan we weer verder? Wat een Wat zinnigs? Stemmig. Is all Vanavond. Mooi en door. Ja, en door. Wat ik uh, uitgezocht heb, dat is een hele. Ja, ik hoorde van toe dat het een hele lekker is, dus ik ben benieuwd. Het is een hete bliksemstampot. En uh, iedereen heeft het wel eens een hete bliksemstampot gegeten. Ik moet helaas ontkennen, want ik heb dat nog nooit gegeten. Maar wat hebben we daarvoor nodig? En dat is uh, voor vier personen: een kilo handappels, anderhalve kilo aardappels, 75 gram boter, 2,5 deciliter water, 500 gram moesappels. Een laurierblaadje, zout, vijf peperkorrels... en 400 gram klapstuk. Stapot! Oh, nou, dat is het dus. Da, maar ik, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb klapstuk nog nooit gegeten. Maar goed, dat maakt verder niet uit. We gaan eens even kijken hoe we het moeten maken. Uh, we zetten, allereerst zetten we water met zout en het lauwe en de peperkorrels, die gaan we aan de kook brengen. De klapstok kan er dan bij gedaan worden... Laat deze ongeveer een half uur koken op een zacht vuurtje. Ondertussen kunnen de aardappelen worden geschild en in stukken worden gesneden. Neem als eerste een tweetal moesappels. schil ook deze, haal de klokhuizen weg en snijd de appels in plakken. Daarna kunnen de rest van de appels geschild worden, snijd de appels in vieren en haal de klokhuizen eruit. Doe vervolgens de aardappels in de pan samen met de appels... Niet in plakjes. Doe deze bij de pan in met beide klapstuk. Laat alles nog ongeveer zachtjes een half uurtje doorkoken. Haal dan een klapstuk uit de pan en giet vervolgens de aardappel af. De kookvocht moet worden opgevangen. Met een stamper kun je de aardappel stampen. Doe de aardappels erbij... Nee, doe de appels erbij met 50 gram boter. Voeg zoveel mogelijk kookvocht erbij dat het een drassige massa ontstaat. Frit dan de boter die erover is in een koekenpan... Bak hierin de appelschijfjes ongeveer goudbruin. Schep vervolgens de hete bliksem in een schaal... en leg hierover de aardappelschijfjes. De klapstuk moet je even snijden en leg deze er dan weer bij. En dat schijnt heel erg lekker te zijn, hoorde ik. Ja? Jazeker, was je al klaar? Ik was al klaar. Oh, je had het over een heel langere nou, maar ik, je, je, ik heb nog een, een extra tipjes ook. Je, oh, kan okay. de heet, je kan ook de hete bliksem serveren... Kan je als stampo direct serveren, maar je kan het ook zo warm mogelijk serveren. En uh, je kan even kijken: wanneer je het zo warm mogelijk serveert, is deze het lekkerst. Veel mensen kiezen ervoor om de hete bliksem te laten afkoelen. Dat is niet aan te raden. Wanneer je niet van klapdruk houdt, kun je deze ook kiezen voor een onderstukje vlees, een gehaktbal bijvoorbeeld, of een uh, lekkere lekkere rookmoest. Of uh, eventueel kun je wat appelmoes aan de maaltijd toevoegen. En dat is geheel naar eigen smaak. Jam. Ja, nou, het, het is eventueel na te lezen op onze Facebookpagina. Zandvoort, draai door. Ik wil niet eten op ik, te bigs, maar ik wil wel appelmoes. Je houdt toch wel van appelmoes niet? Ja, dat vind ik lekker. Ja, hou je ja. van worst of hou je van klapstuk? Dat, dat vraag weet je niet ik aan de dame, Hans. Wat, nou. Weet ik niet. Dat weet je niet? Nee. Heb je wel eens klapstuk gegeten dan? Mm, weet ik niet. Dat weet je ook niet? Nee. Uh, waarom een worst wel? hoor. Het merk mag ik niet noemen, maar dat is de lekkerste. Ja, die, die ene mama, met, die vier, hey, met die vier letters. Hé, hey mama. Ja, Hé, hey mama. Die is het. Die ja? is het lekkerste. Ja, die ja. is het lekkerste. Ja. Ja. ja. Nou. Hallo, man Hallo. Hallo. Hallo. Je moet al. Moet je, wel, je moet al. Moet ik wel zeggen? Ja. Is het jouw pafeltjes ijs? Dat wel eten. Nog een keer. Nee, één keertje. Ja. Nee, dat bedoel ik niet. mag maar één schaaltje. Eén schaaltje? Ja. Stroopwafeltjes ijs? Stroopwafeltjes ijs, ja. Is dat lekker? Is erg lekker. Oh, zeg kijk, ik lekker. krijg nu een... Uh, oh, dat ziet er inderdaad lekker uit. Ik ja. krijg nu een, uh, een, een plaatje naar me toe geschoven. Ja, met, met allemaal kleine stukjes stroopwafeltjes. Oh, oh dus daar hou je kan... wel van. Ja. Maar slecht voor je tandjes. Dan moet je je tandjes poetsen, hoor. Oh, hè? moet je wel poetsen? Ja. Oh, dat is goed. Heb jij een cadeautje gehad, Sinterklaas? Ja. Ik ook. Ja? Ja. En jij hebt zeker de tandenpoesten gehad, of niet? Nee, had ik, had ik al. Hoor. Oh, die had je al. Ik had al heel lang oh. tandjes. Oh, ja. Wat heb, je, wat heb je gekregen? Een pol. Een wat? Een pol. Een pop. Ja. Een plaspop? Huh? Een plaspop? Kan je die, ook niet? Dat kan je niet zeker. Nee? Dat is zo'n pop die gaat zelf plassen. Oh, dat wil pop. ik niet. Waarom niet? Dat wordt vies. Nee, hoor, daar valt wel mee, hoor. Nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon mijn pop. Oh, nou. Die zacht is, dat, is een lieve lief. Pop? Ja. Heb je die bij je? nee. Oh, dan moet je volgende keer even meenemen. Oh. Oké. Okay. Okay. Ja? En doei. Dag. Dag. Groetjes aan je pop. Hoe heet die pop? And pull your hair like this, so I can watch hand wave for you to salute and chew that pimp. Not many women get a dip that and I'm a nice guy, but don't get me wrong. Shake it up, get down, get up, do it like it hurt, like it hurt. What you don't like? 30-jarige man is gisteravond ontvoerd in Amstelveen. Ja, u hoort het goed, ontvoerd. Hij werd door meerdere mannen mishandeld, enkele uren rondgereden in een auto en uiteindelijk in het Amsterdamse bos gedropt. De recherche is een onderzoek gestart. De man werd vermoedelijk rond tien voor zes avonds in de Anna straat door daders overmeesterd bij zijn auto. Vervolgens werd hij meegenomen in een rode Audi. De auto had een kenteken met daarin de letters K. FL. Nadat het slachtoffer werd losgelaten in het Amsterdamse bos... is hij naar het ziekenhuis gebracht en aan zijn verwondingen behandeld. De politie is nu op zoek naar getuigen van de ontvoering... en mogelijk is er ook beeldmateriaal van de auto opgenomen... door camera's van particulieren of bedrijven. Mensen die de daders of de rode Audi gezien hebben... wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900 8844. Misdaad anoniem kan ook gemeld worden... op telefoonnummer 0800-7000. Ja, zou je er maar gebeuren. Hè? Het is wat, hè? Ja. Gewoon ontvoerd, mishandeld. My God. Ja. Ik bedoel... Maar het, zal, wow. het zullen wel bekender zijn, denk ik. Denk Geen je niet? idee. Ja. Je pikt niet zo iemand maar van straat af. En legt er dan wat ze betalen, oh. Hans. Nou, er lopen meer gekken los... dan ja. dat ze vastzitten. Ja, weet precies. Het niet. Een waarwoord. Precies. Een waarwoord. Precies. precies. Een en een waar ja, precies. Dit is ZFM. Voor wat het waard is precies. <laughs> Buffalo Springfield. <laughs> Hans, die zei het denk is ain't exactly clear.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 Dat vroeger ook alweer. Going back in time with the sound of the nation is ZFM. The Flashback. Back, back, back, back, back. back, back, back, back. <laughs> ja, ja. u zich deze nog, nog, nog. Maar wie was dit? Dit was Buffalo Springfield. met uh, For what it's worth. Ik wil... Ik wil even terugkomen op wat, uh, wat wij uh, 15 december gaan doen. Ja, leuk. Ja. Ja. Wil, jij, wil jij er wat over vertellen? Of niet? Ja, dat vind ik ook goed. Nou, vertel jij er eens gaan wat we met, over. We uh, gaan met ja. Gaan we een uh, leuk kerstconcert uh, aanbieden. Zou ik ja. maar zeggen. In de protestantse kerk, 15 december, dus een vrijdagavond om 8 uur, half acht. half acht. Half acht beginnen ja. we. Uh, de deuren gaan open om 7 uur. Kaarten zijn uh, a 10 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Nu te verkrijgen bij de Bruna en bij uh, José. Ja. Van ik ook verge via ik vergeet de die speciale aanbieding niet, hè? Twee halen, twee betalen. Ja, precies. Twee halen, twee bedalen. Dat is echt absoluut een feit. Ja. Um, maar je, uh, krijgt, ja, je, je krijgt, krijgt er een... wat meer voor, hè? Ja, ze, um, ja, je krijgt de toegang sowieso tot ons concert. Dat is natuurlijk al nou, veel meer waard dan dat. Jawel. Maar goed, dan krijg je ook nog eens een keer koffie met wat lekkers. En gluwijn met wat lekkers. En de kinderen is een uh, presentje voor ze klaar bij de kerstman, als het goed is. En krijgen ze ook ranja met wat lekkers. Ja, ja, is toch geweldig? Die, ja, en je krijgt niet alleen de beatboxzingers... Ja, je krijgt ook nog een gitarist. Ja. Je hebt ook nog een kinderkoortje. Bas uh, speelt gitarist. Ja. En um, uh, akoestische Ki gitaar, volgens mij, hè? Ja. Uh, dan krijg je kinderkoor van de Maria School. Bestaat uit twaalf kinderen, als ik het goed heb, die zingen ja. musical liedjes. Ja. En ja, wij dan. Ja. Met heel veel soorten liedjes. Heel ja, divers. Ja, dat is het zeker. We ja, stampen ja. ze er nog even flink in. Onder en dan, andere uh, van Mutt. Lonely it is Christmas. Ja, ik ga niet zingen wat mijn favoriete is. Want dan ja. zijn er geen luisteraars meer. Want <laughs> ja. Die zingen kan ik alleen maar heel, heel hard. Maar um, ja, dat. dus Wat je net deed. Ja. ja, die. die. Ja, gaan we niet doen. Nee. Maar het um, ja, kerstconcert. 15 ja. december, vrijdagavond. Echt super gezellig ja. en leuk. Ja, denk ik wel. kaarten dus uh, bij Ella Corlid. Um, die doen dat via Jose regelen. En um, bij de Bruna. En natuurlijk ook op de avond zelf. Vanaf 7 uur is de deur open. En zijn de kaarten daar ook te verkrijgen. En u hoeft niet meer op die houten banken te zitten. Maar we nee. hele mooie stoelen. Ja, hele mooie stoelen. Gezellig met tafels. Ja. En, uh, ja. Dus dat wordt... Ja. Gezellig. CFM, radio vanuit Zandvoort. Presenteert het strandweerbericht door Toet Kruijenstein. <laughs> hij heeft jou eindelijk een keer. <laughs> Waarmee heeft hij me dan? Want oh, kijk, ja. ik heb het hier gewoon oh. staan hoor. Nou, vind jammer, ik jammer hè? Ja. ja. Vanmiddag vallen er bijen waarbij hagel en onweer mogelijk is. En geleidelijk ook een sneeuw of natte sneeuw zal vallen. Tijdens de buien kan het evenwel glad worden. Tussendoor is er af en toe wat zon en vanmiddag is het tot 3 tot 5 graden geweest. De wind is matig tot krachtig uit het noordwesten. Morgen zullen er winterse buien vallen, maar in het zuidwesten zal het het meest droog zijn. Het wordt wederom 3 tot 5 graden en het blijft flink waaien. In de nacht ligt het kwik dicht bij nul. Zondag kan het langere tijd sneeuwen, maar men zal later overgaan in regen.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 Zal de in je You down in Puerto Rico. I just want to hear you screaming. Desposito. je je mijn Spaanse accent. Ja, door het gesmak van, van Hans. Want hij ja, moet heel ja, snel sultana wegslikken. Gelach. Lukt dat, Hans? Nee, dat viel niet aan. Maar ja, weet je, je had ook gewoon <laughs> rustig kunnen doorlezen. Want ik wilde nog even terugkomen op wat we vertelden over die witsnuitdolfijn. Die was vanmorgen dood aangetroffen op het strand van wijk aan zee. Uh, het dier is ongeveer 2,90 meter lang. En inmiddels meegenomen door onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Wageningen University and Research. Op de faculteit dierengeneeskunde van het Utrechtse universiteit wordt de doodsoorzaak onderzocht. Er wordt onderzocht of het dier dood is aangespoeld of het in de branding gestorven is. Het is een witsnuitdolfijn en het is het eerste gestrande exemplaar in vijf jaar tijd. Het is, dat is toch een doodsoorzaak. Ik bedoel, het beest steekt zijn kop boven. water, ziet wijk aan zee. En klaar. Ja, maar weg. dat kan gebeuren in de branding of pas op strand. Hè? Dat gaan ze ja, onderzoeken. Ja. Dus het eigenlijk <lacht> uh, hoe goed zo'n beest kan zien. <lacht> ja. Maar het is wel sneu om te zien. Ik heb zo ja. zwak voor die beesten. Het had, had in Zandvoort niet gebeurd hoor. Jij, Zandvoort! Ja. Ik bedoel, dan spoelt het alleen dan. Ja, nee, hij komt na. Hij, stelt, hij al 15 keer zo hard tegen al die palen van die windmolens. Ja, dat wou ik net zeggen. Nee, nee. Het nee ze. zucht. Ja. zucht. Ja, goed. Ja, ja maar. Ja. Dit is ZFM. Zandvoort. was getting more love, baby for it and not dit is uit de Nederlandse top 40. Deze? Ja. Halal. Is het niet meer, niet meer hoe heet ze, Pink? Ook niet minder, maar het is er helemaal niet meer. Nee, nee. Oh. Pink staat ergens, hoor, moet ik even zoeken, zeg. Een ja. heel stuk ja. verder ja, wel, naar beneden. Ja, die is wel in één keer, in keer ja. Uh, ja, die, door uh, de boeiem gegaan. Ja. met z'n allen en Ja, ik zie het daar staan. Ja. Nummer 4. Ja. Ja. Nummer 4. Ja. ja, Nou, hey, is hey, een heel to ja, ja, we gaan ja. vanavond zingen, hè? Ja, ja. ja, maar dat kan je toch eigenlijk niet doen als je een wijntje op hebt? Dat lukt toch niet? Nou, wel? Uh, sommige mensen kunnen dat wel. Ja? Die liggen nu achterover gezakt in een, uh, een of andere hangbankstoel. Ja, die, die hebben behoefte aan dit soort nummers. Ja, let op hoor. Ja, daar nou, komt ie aan. Let op. Daar komt ie aan. Pardon. <laughs> Dat soort nummers. Die gaan we niet draaien. Nee, daar kunnen we niet aan beginnen. Nee. Gaan ze weer dansen en zo. Is het, ja? Ja. Ja. Ik, dacht, ik dacht dat ze dat altijd met K3 deden. Ja. K3? Ja, wel. Ja, Ik ontken het ook niet. Met een kleindochter, geloof ik. Ik geloof dat ze een kleindochter hebben. Dan gaan ze altijd K3 mee hotje eten. Ja. Goed, Goed, had jij nog wat nieuws, Hans? Nee, te laat. Gewoon nou, te laat. We gaan, we gaan muziek. Te laat. Oh, het is wel een lekker nummer. toch? maar. Lekker hard. F en ik denk dat de meeste van ons wel weten. Uh, Exofolie. Ja, precies. <laughs> van Harold, vertel ja. ik, ik wist, ken het niet. Ja, hij zegt, van, hij, iedereen weet wel waar die uitkomt. Nou, ik kon dat liedje echt ja, niet Een Beverly Hills Cup. Ja, dat dus. wist ik niet hoor. Ja sorry. Ja, nou, pardon, nou, sorry. Ja, nou, sorry, sorry, sorry, sorry. Maar het is, uh, Ik uh, ben wel fan van die films. Ja. Ja. ja, heerlijk. Gewoon ja. lekker suffe humor. Ja. Soms, soms is het net ja. alsof je thuis bent, hè Hans? Zeg je ja. sorry. Oh, je sorry. ja, sorry, van suffe humor. Nou snap ik ook waarom je getrapt ja. bent met... Uh, Zo! <laughs> hey, ik was het niet. Ja, ja, ja, ja. En je ja. zit nog een hele avond voor me. Ja. <laughs> Ja. Goed, nou we zijn er weer. Had je ja. nog iets nuttigs zodat hij het weer wegdraait? Ja, dat doet hij toch wel. Ja, snel, snel. We, we hebben zaterdag de 16 december. En dat is na ons kerstconcert, want dan komen we weer. Uh, zaterdag 16 december hebben we Sprookjeswandeling. Ja, nou we, hoezo we? Nou, Jij bent nee, er niet. Nee, gaat. Nou, dat weet ik niet. Zou best kom kijken, dat weet ik niet. Maar we doen niet eens mee. Nee, doe niet mee. Pss, Jij ja. wel? Ja. Nee, maar ik kom niet uit Zandvoort. Ja, dat maakt niks uit. Oh. De helft van het koor doet mee. Ja, die hebben toch niks anders te doen. Zo. Hij ja, is echt weer lekker. Nou. <laughs> ja. Uh, en dat is een uh, sprookjeswandeling. Is van uh, 16 uur tot 18 uur 45. Mm -hmm. Ik zal het even omzetten. Van 4 uur tot kwart voor 7. Mm -hmm. Ja. En uh, wandelen rond op het Raadhuisplein. En het Kerkplein. En de kerstman is bij Krankcafé XL aanwezig. Nou. Ja. Niet, niet, elke, hoi, hoi. niet iedereen loopt rond, hè? Nee? Nee, er zitten er ook een paar op de terrasjes, verstopt. En... Maar ik, leg, kan je me uitleggen wat het is? Want ik weet het niet. Je kent het niet. Nee, ik nee. kan het niet. Nee. Oh, de kinderen, die, uh, de ouders van de kinderen kopen meestal een boekje. Ja. Uh, Vijf uh, euro, geloof ik? Ik weet Pringin. niet precies. Pringin. Maar uh, nou, een paar euro. En uh, dan hebben ze een, een soort boekje. En op elke pagina staat een sprookjesfiguur afgebeeld... En er zitten ook bonnen in om uh, een appel met chocolade, dip te halen en een kortingsbon voor de ijsbaan. En nou, allemaal lekkere en leuke dingen. En, en ze moeten van elk uh, figuurtje moeten ze een handtekening verzamelen. Dus ja. uh, uh, ze moeten al die figuren even vinden. Wat leuk. En de figuren lopen dus rond in het dorp of zitten op een terrasje. Of, uh. en, en jij gaat ook meedoen? Ja, wij gaan ja? ook mee. ja. Alweer een verzoekplaat. <laughs> ja, we hebben ook nog een verzoekplaat deze week. Um, er is een verzoekplaat binnengekomen van Johannes Jan Hendrik. En dat is voor zijn Jannie. En dat is een nummer van Brian May. Too Much Love Will Kill You. Been looking back to find Where I went wrong it's hey, raining Too much love will kill you If you can't make up your mind Torn between the lover And the love you leave behind You're headed for disaster Cause you never read the signs Too much love You every time, Pretty. I'm just the shadow. Every time Ja, live dit was ja, dus speciaal voor Jannie. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Yeah. Zegt ze nu. Uh, dat weet jij helemaal niet, Hans. <laughs> Wat zeg jij? Je hebt hele nare dingen over iedereen gezegd, dus die gaat niet. Uh, oh. Dankjewel tegen Jannie. Ik zeg. heb helemaal geen nare dingen gezegd. Bent... Oh. Nee, de waarheid. maar de... Ja, de, de waarheid kan hard zijn, dat weet ik. Oh, en dan is het ineens niet naar omdat het waar is. Oh, nou. pas op, Hans, wat ik je kan nu zeggen, gaat zeggen. De de Kees, die is op een koor. Ik ga daar niet meer over door. Zij daar naar de dingen. Nee, ik ga daar en niet meer over. stop door. Nee, nee, nee, nee. Ik had het net over. Uh, zaterdag. Ik ga er gewoon overheen praten. Dus oh, dat is wel 16 slim. december. Maar ik heb het ook over zondag 17 december. Want er is weer wat. Ja, er oh is my weer God. Ja, er is echt man, wat man, veel. Man, man. Kerst in de duinen. Hartstikke idee. Hartstikke idee. De schaapsherder is met zijn kudde aanwezig. Nou, oh Artje. Kom luisteren naar de kerstliederen van het Chanticoor. En vind de allerleukste kerstcadeautjes bij een van de kraampjes. Je kunt een winterknut, winterknutsel maken. Wat kun je ja, doen? Winterknutseltjes maken. Winterknutseltjes maken. Ik ben zo er. blij dat je de kolom niet hebt ja, ja. Nou, inderdaad winterknutseltjes. Ja. En uh, tegen een kleine vergoeding, zoals een voederbol voor de vogels of een kerstbal voor de zachte van schapenbol. Een vogelvoederbol. Hoe ja, dat, dat is? Nou, Dat is zo'n zo zo zo bol met de zaadjes ja, erin. Ik en weet het, dan... maar het klinkt zo leuk als jij het zegt. Nee, een vogelvoederbol. Gewoon uit je bonnenhoofd. Een vogelvoederbol. Kijk, dat klinkt Kijk, zo grappig. J Ho hoe dat? Nou, jouw tong komt steeds verder naar buiten. Het is altijd beter dan als dat je zijn je vragen van... Jo, heb jij een schut-ei? <lacht> ja, ja Want, dan ik, nou, ik moest even nadenken Waarom <hazien> Nou weet ik het niet. Dan heb nee, je toch wel een behoorlijke fysieke afwaking. Ja. Ja, ja, en wil je hem meenemen? Ja. <racht> Echt, arm erop. Ik wil het niet weten gaat. weet je dat niet? Nee. Kijk, heb je het niet gehoord? Ja, dat zeg ik. Adem op. Ik ja, wil Rob. niet weten hoe dat daar thuis voor gaat. Zo bedoelde ik het. N aan het schudden? Ja. Je hebt me Ik zeg een net, ik wil het niet weten. Goed, muziek is wel handig ja? nu. Okay. Ja, hoor. Ga vragen. In my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city. All through my home.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 in the air, it's in my blood, it's rushing on, I don't need no reason, don't need control, I fly so high, no ceiling, when I'm in my zone, cause I got that sunshine in my pocket, got that swizzle in my feet, I feel that hot blood in my body, when it drops, oh, I can't take my eyes above off it, moving so shit didn't do can't stop the feeling, St. Johnson. Die, uh, die man die zo hoog zingt. Zou die ook een... Uh, hebben? Nee, nee, nee. nee. nee? Sommigen hebben ook last, dat heb ik gehoord hoor. Ja. Dus ik, ik weet niet wat er van waar is, maar die hebben last van pepernoten. Oh. En, of, en, ja. of een strakke onderbroek aan, dat kan ook. Heb jij dat ook? Want jij zat ook zo mee te blaren net. Ja, ja zit was. Oh gosh. Oh, ik vraag <laughs> dingen waar ik het antwoord <laughs> niet op, op wil weten. Nee. Ja. Nou, ik zo ook suf? Niet, laat het ook niet zien. Nee. Nee. nee. Dat, oh. oh, help. Is dat tijd? Mogen we al nee, weg? Ja, ja, ja, Hij doet eng nu. Jullie, ja. jullie hebben nog wat te vertellen. Ja, nee, oh ja, ja, dat was ik. Sorry. Nee, maar ik moet straks koffie gaan zetten. Ja, normaal mag je na zonsondergang niet meer in de Amsterdamse waterleidingduinen zijn, maar deze keer wordt er een uitzondering gemaakt. Let op. Donderdag 28 op vrijdag 29 december. De Amsterdamse Waterleidingduinen organiseert een spannende en bijzondere wandeling voor kinderen. Ze krijgen een lantaarnetje mee en volgen de lichtjes. In het donker is er onderweg genoeg te zien en te beleven. De kinderen moeten altijd begeleid worden door een volwassene start bij bezoekerscentrum De Oranje Kom in Vogelenzang. En het begint om half zes avonds. Kom wel op tijd. En uh, vooraf aanmelden. En uh, er is maximaal vier personen per aanmelding. En dat kost je 2,50 euro per persoon. Nou, nou reuze ja. spannend en leuk. Ja, ja ik, moest, ik moest eerst even denken aan... Uh, I'm the Pied Piper, follow me. Nee, <lacht> maar dus het komend, wel er, gezellig... zit een, er zit nog volwassenen bij. Dus het valt ja. allemaal weer al mee. Ja, het is allemaal helemaal, uh, helemaal goed. Helemaal goed. Ja, helemaal goed. Weet, weet je wat hier wel misschien bij deze, dit verhaal past? Rudolf en rednoos rendier. Ja, hm? met, met lichtjes. Bij. Ja, vind je niet? Met lichtjes ja, en zo. En jouw neus. Dat, uh, jouw zonder neus. neus. Of ja. Altijd weer. Zie Het past er veel beter bij. <lacht> <lacht> <lacht> ja? En je kan nog een heel, een heel, heel klein stukje doen. Ja. En dan gaan we zo meteen allemaal dag zeggen. Dag. Gaan we dan zeggen. We doei. Doei. Ja, doeg. Doei. <laughs> dat ding, dag. Ja. Zit op? Zit erop. Nou. Erop. op CFM. Natuurlijk. Cfm. We gaan even happen, happen. En dan gaan koffie zetten. En dan gaan we. ben Ja, vandaag ben ik koffiejuffrouw. Ik heb mijn rokje bij me. Oh, daar ja, hou ik. Ja. ja, echt. Volgende week zet ik een foto van jou ik... in een rokje. Nee, kilt. Ik heb een kilt. Ja, maar nee, het kilt op rokje? Je neemt hem mee, dan kan ja. ik hem op uh, Facebook ja, plaatsen. Ja, gaan we, we doen. Ik fotograferen niet in Donzak. Dus ja, een uit. hele heb uh, avond. Allemaal fijne ja. avond. Hele fijne avond. Tot volgende tot week. donderdag. <laughs> <laughs> en uh, niet te veel wijn, want anders gaat het niet, hoor. Nee, nee dat gaat niet nee, goed komen. Hoor. niet van het weekend. Doei. Dag. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. DFM wens jullie allemaal fijne dagen en...